Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met nieuws over de donorwet. Die wet werd in 2020 aangepast, waardoor iedereen in Nederland automatisch donor is. Tenzij je zelf aangeeft dat je dat niet wil. En sinds die wet is gewijzigd, hebben 4 miljoen mensen doorgegeven of ze wel of geen donor willen zijn. Demissionair minister Dijkstra is blij. Ik vind het heel goed dat het aantal registraties is toegenomen. Uh, en of het nou nee of ja is, het gaat erom dat nabestaanden weten wat uh, degene die mogelijk uh, in aanmerking komt als donor, gewild heeft zelf. Het grootste deel van de mensen die hun keuze hebben doorgegeven, geeft geen toestemming voor donatie. Ruim 3 miljoen mensen hebben er geen bezwaar tegen. Voor het eerst in lange tijd hebben asielzoekers in Ter Apel in een wachtruimte moeten slapen. Door een tekort aan slaapplekken hebben twintig mensen daar op een matrasje moeten slapen. Ter Apel is overvol. Vannacht sliepen dik 2300 mensen in het aanmeldcentrum, terwijl er niet meer dan 2000 mensen in mogen slapen. De missionair staatssecretaris Van de Burg zegt dat dit weer laat zien hoe belangrijk het is dat er meer plekken komen. En geen aapjes, maar koala's kijken in Renen. Vanaf vandaag zijn die te zien en dat is best bijzonder. Want het is voor het eerst dat koala's in een Nederlandse dierentuin zijn. Ik vind het fantastisch. Ik ben speciaal voor die dieren hier gekomen. Dus ik ben ik een fan van de koala's. Vind ik vind hele mooie dieren. Je moet wel geluk hebben als je ze in actie wil zien. Want koala's slapen ongeveer 20 uur per dag. Het RIVM wil dat alle vapes er super saai uit gaan zien. Nu hebben ze vaak allerlei leuke kleurtjes en hippe functies om bijvoorbeeld via bluetooth te delen hoeveel puffjes je hebt genomen. Maar als het aan het RIVM ligt, komt er één neutraal design. Volgens hen beginnen veel jongeren er nu juist aan omdat de vapes er zo cool uitzien. Deze jongeren hebben hun twijfels over het voorstel. Ik denk als je er eenmaal aan begint dat die kleur van de veep eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt. Maar ik hoop dat het helpt. Het gaat om de smaak en niet om de kleuren die er uh, uitzien. Zeg maar, hoe de veep eruit ziet, het gaat om de smaak. Het zou misschien voor sommige mensen wel een impact kunnen hebben als er ja, wat mindere plaatjes op staan. Ja. Maar niet bij jou in elk geval? Bij mij niet. Dan nog het weer. Er trekken tot later vanavond buien over. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien. Dan is het wel iets droger dan vandaag en het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds behoorlijk wat files. Met de meeste vertraging op de A4 Amsterdam, richting Den Haag... tussen knopen Bad Dorp en Roelofarensveen. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Bij Purmerend is de vertraging een kwartier op de A7 van Zaanstad naar Horen... Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je ook nog bijna een kwartier tijdverlies voor Knooppunt Velzen. Het is druk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knooppunt Kooimeer en Akersloot. Vertraging is ook daar een kwartier. Op de A10 rijdt het langzaam, de ring van Amsterdam. Voor Amsterdam slotervaart is de vertraging een kwartier. En op de ring Noord bij Volendam heb je ook 10 minuten tijdverlies. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. That's what I want, yeah okay. You know what I want, yeah Please. Zal ik genezen zijn? Kom ik hier ooit overheen? Nou, de dokter zegt: Je bent gezond. Maar liefst, ik voel me slecht. Ik ben bezwaar. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil dat er politie- en douanemedewerkers uit EU-landen naar Zuid-Amerika gaan... ...om daar te helpen met de strijd tegen drugshandel. Hij heeft daarvoor een oproep gestuurd aan de Europese Commissie, samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg. Sinds de wijziging van de donorwet in 2020 hebben bijna 4 miljoen mensen besloten of ze wel of geen orgaandonor willen zijn... De aantal orgaantransplantaties is licht gestegen. Maar het is nog niet duidelijk of dat komt door de nieuwe donorwet. Suzanne Schulting maakt een opmerkelijke overstap naar Jumbo. De meervoudige Olympisch kampioen Shorttrack tekent een contract voor meerdere seizoenen bij de schaatsploeg van Jacques Ory. Tot en met de Olympische Spelen van 2026. Jumbo gaat zich naast de lange baan ook concentreren op Shorttrack. Het weer vannacht, minder regen en misschien ook wat mist. Ook morgen nog buien, maar ook droge perioden. En dan wordt het maximaal 13 graden.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 Of er ergens iets zit van die jongens in ons Die nergens om die niet wilden weten Wat zwart was of wit. Ik. ik heb tranen en onnozel gedaan En tenslotte tevreden, de licht uitgedaan